10 uur. NPO Radio 1 met Guilherme Plach. Onderzoeksjournaliste Sanne Terlinge heeft zich bij het gezelschap aan tafel gevoegd. En dat gezelschap bestaat uit spraakmaker van vandaag Gerdy Verbeet... en Paul van Gessel, de algemeen directeur van at 5 NH moet ik zeggen. Zodadelijk het mediaforum onder meer over de uitreiking van De Tegels... na het NOS Journaal met Mark Hokken. Het aantal bedrijfsongevallen is vorig jaar toegenomen. De inspectie SZW kreeg ruim 4200 meldingen binnen, 12 procent meer dan in 2016. De inspectie maakt zich daar zorgen over. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. En er is nog altijd sprake van een tekortschietende arbeidsveiligheid, zegt de inspectie. Het aantal ongelukken met dodelijke afloop is wel gedaald. Vorig jaar overleden 50 mensen na een ongeluk op het werk. In 2016 waren dat er 70. In Krimpen aan den IJssel is een hijskraan in het water gevallen. Er zijn twee mensen gewond geraakt van wie er één een hoofdwond heeft... meldt een woordvoerder van de hulpdiensten. Er zijn meerdere mensen uit het water gehaald. De kraan viel in het water bij een werf van staalbedrijf Hollandia. De woordvoerder van dat bedrijf zegt tegen RTV Rijnmond... dat het misging bij het laden van een brugdeel op een ponton. De politie in Krimpen aan den IJssel zegt dat er niemand bekneld is geraakt... en sluit uit dat er nog meer mensen in het water liggen. De Raad voor de Rechtspraak is verbaasd over een video... die het Openbaar Ministerie online heeft gezet... over het proces rond het monstertruckdrama drama in Haaksbergen. In het filmpje vertelt het OM over het standpunt dat het inneemt. De zaak is gewoon te ernstig, kijkend naar de, de gevolgen... drie doden, een groot aantal zware wonden...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 Er zijn nog een paar files over uit de ochtendspits. De A1 bijvoorbeeld, van Hengelo naar Apeldoorn. Ik vermoed dat daar iets gebeurd is. Tussen Alfred Lochem en Deventer-Oost een half uur vertraging. Ik denk aan een ongeluk. Op de A16 in ieder geval een ongeluk van Breda naar Rotterdam. Tussen knopen Zonzeel en Randweg-Dordrecht ook een half uur vertraging. Daar is de linkerijschok dicht. Daardoor is het ook vastgelopen op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knopen Klaverpolde een vertraging. En als laatste nog de A27 Breda richting Utrecht. Langsgebreide tussen knopen Gorkum en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 Paula. Maak een afspraak op kredion.nl voor een advies op maat. NPO Radio 1. KRO NCRW. Kleine plag met nu, spraakmakers en de media. En daarvoor hier in de studio, spraakmaker van vandaag, Gerdy Verbeet en de mediaforumleden Paul van Gessel en Sanne Terlinge. En Sanne was dit weekend in Noorwegen en daar gaat ook haar mediamoment over. Je ging daar een lezing geven, een soort TED talk achtig iets, Anne. Ja, zo prachtig was het niet hoor, zo flitsend. Maar het was, uh, ik was er wel om een mooi verhaal te vertellen over een onderzoek dat wij hebben gedaan naar de dood van een Eritreese asielzoeker. En uh, hoe dat zich verhoudt tot mensensmokkel en orgaanhandel. En uh, daar had ik over verteld bij de Wereldconferentie voor Onderzoeksjournalistiek in Johannesburg. En daar zaten een paar noren in het publiek. En die zeiden, wij hebben in het voorjaar onze conferentie onderzoeksjournalistiek Dus wil je dan een uur bij ons komen praten? Kijk aan over mensensmokkel. Nou, dat wilde ik wel. Ja, interessant. Ja. Zijn, zijn dezelfde thema's als die hier worden onderzocht? Eh, controleren van de overheid, eh, of alles functioneert, maar ook dit soort dingen rond mensen Hebben ze een beetje dezelfde thematiek, de onderzoeksjournalisten in Noorwegen? Voor een heel groot deel wel. Want er waren inderdaad, eh, het, het is net als een conferentie zoals we in Nederland hebben met de VVOJ voor onderzoeksjournalistiek. Dus dat je meerdere dagen verschillende Workshops hebt. En hier hadden ze heel veel aandacht voor Donald Trump en uh, wat die allemaal aan het doen is. Er was een speciale sessie over me-too in de journalistiek. Dus dat is allemaal heel herkenbaar. En migratie en mensensmokkel is natuurlijk ook gewoon uh, van groot belang in Noorwegen. Wat ik wel zag is dat ze daar heel erg uh, voorlopen op het gebied van datajournalistiek. Nog daar hebben ze, uh, de Noorse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek, heeft daar altijd heel veel aandacht aan besteed. Mm -hmm. En ook omdat uh, de Noorse staat nog meer een verzorgingsstaat, zeg maar. Dus je merkte ook dat uh, ook de Noorse prijzen voor onderzoeksjournalistiek werden uitgereikt. En daar zaten heel veel datajournalistiek naar overheid uitgaven bij okay. en of de overheid inderdaad brug goed controleerde um, hoe het zat met sociale huurwoningen dus um, ook die journalistiek uh, is daar misschien nog wel groter dan hier. Nee, ja. Hadden jullie daarmee samengewerkt, Paul van Gessel? Jullie hadden het ook een verhaal over de bruggen, vorige ja. week? vorige week ja, ja. Wij, wij hebben met regionaal omroepen werken met één Vandaag uh, samen in zo'n club en dan uh, pakken ze een koe bij de horens en dan uh, serveer je dat dan regionaal uh, verschillend mm -hmm. weer uit en het ging inderdaad ook over de toch wel zorgwekkende toestand van de, van de infrastructuur, bruggen en wegen. En met name bij ons in de provincie omdat het zoveel drukker geworden is. En de bruggen er niet op aangepast zijn. En, en het was vrij ernstig allemaal. En wij lachen vaak over Amerika. Waar No More Texas vaak de enige slogan is in verkiezingscampagnes. En dat zie je terug als je daar bent in, het, in, het, in de infrastructuur. Want daar staat het nou echt bijna echt op roesten en instorten. Maar dat het bij jou om de hoek eigenlijk net zo erg is. En, en, ja, en zie hier toch maar weer inderdaad de rol van de journalistiek van overheden. In dit geval toch wel wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ja. En misschien wel wijzen op het feit dat ze impopulaire maatregelen moeten nemen. Ja. Het is natuurlijk veel spectaculair. Nou ja, het is natuurlijk veel mooier om een nieuwe brug te openen ja. dan uh, om te zeggen deze is versterkt of gerepareerd. Dus dat is natuurlijk niet minder sexy. En we knippen alsnog een lintje door. Ja, dat ja. maakt het toch weer minder kijk, interessant. Dan kom je niet meer op de foto? Ja. Dus daarmee is die komt. Nou ja, misschien ook nog. <lacht> Als je goed zet, ja, ja. je weet het niet. Als, de, als de journalisten daar meer aan aan zouden geven. dat je ook kunt zeg maar, scoren uh, als overheid of als politiek. als je gewoon voor goed onderhoud zorgt. Ja. dat zou ook helpen. Ja. Ja. Wordt er eigenlijk veel samengewerkt door. door uh, jullie doen het met een vandaag, dus op landelijk niveau. maar met, met de Noren bijvoorbeeld, Noorse onderwijsjournalisten. Sanne? Uh, binnen Noorwegen of nee, door Nederlandse Nederland, journalisten? dus internationaal gezien. Uh, wij hebben zelf met ons verhaal wel samengewerkt met Noorwegen... maar het was heel incidenteel. Dus we hadden toen bepaalde documenten nodig uit Noorwegen. En de journaliste van Ferdinand's Gang die heeft, ons voor, die heeft het, ze voor ons opgevraagd. Uh, je hebt natuurlijk de grote samenwerkingsverbanden. ICIJ met de Panama Papers, ja, de ja, Paradise ja. Papers. Dat zijn eigenlijk de, de consortiums... waarbinnen dat soort samenwerkingen vooral plaatsvinden. Want het is ook best lastig om te organiseren. Want dan moet je eerst, wie is de juiste journalist om Noorwegen om te benaderen op dit onderwerp? Ja. Dus dat soort. Uh, als je dat netwerk niet hebt, dan is het best lastig om uh, of tijd intensief om er goed mee te starten. Ja. We hebben trouwens na 11 uur hebben we het vervolg eigenlijk over het datingfraudeverhaal, wat de collega's van de monitor al een tijdje op de korrel hebben. En die hebben daardoor, dus ook via toevallig, gegaan met, uh, met Denemarken met veel Deense journalisten samengewerkt. Omdat er allerlei lijntjes bleken te liggen. Maar dat ontstaat dan vaker. Bij toeval dan dat je het natuurlijk echt heel gericht ja, weet bij, bij dat soort internationale conferenties... dan zie je ineens mensen die op hetzelfde onderwerp ja. werken. Uh, onderwerpen die misschien ook al in jouw land spelen... of die een linkje hebben. In ons mensensmokkelverhaal was het bijvoorbeeld zo... dat um, de zus van de voornaamste mensensmokkelaar... dat die in Noorwegen woonde. En dat we wisten dat hij ook bij haar op bezoek was geweest... Ja, wel, wel, en daar kijk. was aangehouden. Dus dat is dan incidenteel dat die Nooren denken van... hé, hey, dat is leuk. En zo kom je verder met elkaar in gesprek... en ga je misschien eens kijken van... kunnen we nog meer verhalen maken ja. over... Ja. hoe er doorgereisd wordt door migranten, vluchtelingen naar Noorwegen. Wij blijven nog bij de onderzoeksjournalistiek. Gisteren zijn de tegels uitgereikt. Onze Nationale journalistiekprijs. Er werden in totaal acht prijzen uitgedeeld. Maak hem open en ga ons vertellen wie, wie de winnaar is. De winnaar in de categorie nieuws is Bas Haan. Met de WODC-affaire namens de jaar de winnaar. Kategorie nieuwsverslag, in de categorie nieuwsverslaggeving categorie storymans winnaar in de categorie achtergrond in de categorie interview is de winnaar dames en heren van de publieksprijs de categorie is onderzoeksjournalistiek dames en heren nou, zo kwamen de categorieën voorbij. De NRC heeft gewonnen, Nieuwsuur, Volkskrant sleepte twee tegels binnen. De prijs is voor journalisten die spreekwoordelijk een tegel oplichten. Onderwerpen die in de prijzen vielen waren dus onder andere verhalen... over de migratiegolf uit Afrika, de WODC-affaire en het mestcomplot. Veel artikelen waar ophef over is ontstaan of op sociale media... ofwel in de politiek, die vallen dan in de prijzen. Dus ik ga even een kort rondje doen. Mevrouw Verbeet, wat was wat u betreft de beste inzending? Nou, ik vond het WODC, dat was natuurlijk wel... Ja, een hele grote afgelopen jaar... omdat het raakt aan de, het vertrouwen in de wetenschap... Ja. en het vertrouwen in de politiek. En, en die twee horen altijd ja, integer te opereren... Ik ben zelf voorzitter van het uh, Ratenau-instituut. En een van de dingen waar ik me het meest uh, voor verantwoordelijk voel. is dat je die buffer vormt. en nooit uh, toestaat dat de opdrachtgever zich bemoeit met de resultaten van het onderzoek. Maar soms gaat de wetenschap zelf uh, de fout in. Dat hebben we natuurlijk ook wel eens meegemaakt. Hè, dat je toch je resultaten mooier wil voorspiegelen. Ja. Dus die, uh, ja, dat vertrouwen in de wetenschap. Uh, dat je daar echt op moet kunnen rekenen. Uh, dat de, de feiten kloppen. Uh, ook als ze dus heel onaangenaam uitkomen. Mm -hmm. wat voor een politicus echt uh, heel irritant kan zijn, is dat waar je, beleid waar je veel van verwacht hebt, dat dat niet zo uitpakt. Ja, dat doet pijn, maar dat moet je wel uh, kunnen handelen. Ja, is heel belangrijk, ja. zelfs voor de controle. Ja, ja. Paul van Gessel, wat vond jij de mooiste? Ja, uiteraard mooiste? dit type verhalen. Maar ik vond dat, het is wel de, de beste winnaar, wat jullie betreft allemaal? Nou ja, als je het over onderzoeksjournalistiek hebt, uh, ja, het zijn wel, het zijn wel voor grote verhalen met ja. heel veel impact. Er, is, er wordt allemaal. heel veel onderzoeksjournalistiek, ook op klein niveau bedreven, maar die, die halen zo'n eindstation uh, nooit. Maar ik vond ook heel mooi uh, en, dat, en dat voor een 22 jaar dat was een stagiaire bij de Volkskant, Timo Nijssen. En die had een prachtig verhaal geschreven. Goed gedocumenteerd, maar ook mooi verhalend over hoe een, een flesje water uit Hongkong, wat daar dan niet eens uit de bodem gehaald wordt, want. Hongkong is uh, een granietenrot, zeg maar. Dus die, die, die haalt het ook maar uit China, uit de waterkraan. Maar dat wordt dan met marketing en toestanden allemaal bewerkt. En dat gaat dan met zeecontainers. Uh, de zeecontainers, uh, hoe heet dat? De, de, de havens zijn ook eigendom... van dezelfde waterproducent, Watson. Uh, en dan gaat het hier naar Rotterdam. En dan gaat het uiteindelijk, landt het bij kruidvat uh, voor minder dan dat het in Hongkong kost, het flesje. Kruidvat overigens de drogisterijketen... die ook in het bezit was van hetzelfde waterconcern Watson. Dus een prachtig verhaal, vond ik dat... om, om ook een beetje de absurditeit van ons hele consumentengedrag... eens goed ja. aan de kaak te stellen. Want die zeecontainer met water die naar Rotterdam vaart... die wordt ergens halverwege gekruist door een andere zeecontainer... met Nederlands water wat in Hongkong wordt gedronken. Ja. Kijk, en dit is geen onderste maar dit zet wel heel goed de spiegel, denk ik, op ons gedrag... en op de, hoe, de, hoe de wereld Nou ja, zoiets, zoiets prachtig vergt onderzoek. Nou, je, hij, hij hij heeft zich heel goed gedocumenteerd. Het waren nog ja. niet echt dat je tegels moest lichten nee, of zo. Oké. Okay, maar goed het vergt wel heel veel researchje om, om research te geïnteresseerd te zijn, ja. logisch nadenken, niet te gauw opgeven. Ja. En dan kom je tot dit soort verhalen. Talent. Ja, 22 jaar Hij schrijft ja. het. En je dacht, toen ik het last dacht ik van die heeft een pen van, uh, dat ontwikkelt zich namelijk, zo heet dat dan, een pen, maar van een veertiger. Dus uh, nou, die zou ik zeker vasthouden ja. als ik volgens komt was. Ja. Nou, naast jou zit toch ook iemand die al aardig wat prijzen heeft gewonnen. In ieder geval in 2013 ook, Sanne Terlinge. Um, ook een tegel toch? En ja, in 2013 ook volgens tegel. Uh, de loop, ja. ja. Moet ik voor ze allemaal journalistiek? Of, uh, nee. Oh, dit klinkt, laat ze zeggen. Nou, mevrouw Terlinge, als het kan. <laughs> maar wat is, de, wat is het belang van zo'n prijs, Sanne? Ja, dat hangt natuurlijk ook veel van af van wie het vraagt. Ik vind het heel, juist nu journalistiek heel erg versnipperd is... is het een heel mooi moment om gewoon één keer te vieren... wat er ook aan goede journalistiek is... Mm -hmm. en dat nog een keer onder de aandacht te brengen. Uh, voor een journalist zelf is het natuurlijk ook bijna een soort keurmerk aan het worden. Dat je kunt laten zien van, uh, aan je redactie van joh, ik heb mijn werk goed gedaan. Kijk, het is de moeite waard om in zo'n uitgebreid project te investeren. Um, maar je moet er ook niet te veel belang aan gaan hechten. Uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat je je werk goed doet en dat je gewoon nieuwsgierig bent. Ja. En, um, maar ja, misschien heb ik makkelijk praten. Nou, ik vind het dat wel interessant niet. wat jij ja. helemaal om half tien aan het begin zei. Ja. Van als je kijkt wat jullie bij de regionale omroep doen. Jullie lichten misschien kleine tegeltjes. Ja. Maar als nou ja, geheel is het ook heel belangrijk. We hebben zojuist nog het nieuws naar buiten gebracht. dat een medewerker van, uh, van een, een, een, een natuurinstituut. een overheidsinstelling. Uh, drie ton op zijn eigen rekening had weten over te maken. in partjes van 10.000. En hij is uiteindelijk toch tegen de lamp gelopen. Mm -hmm. Kijk, als je dat als bonus uitdeelt aan een bankier. dan is het groot nieuws. Maar dit is ook overheidsgeld. En dit is na, niet het type verhaal, denk ik, wat een tegel zal halen. Maar de journalistiek die versnipperd is en daarmee trouwens niet slecht is, maar anders is, de breedte zeg maar, van de journalistiek, ligt duizenden tegeltjes per dag. En een enkeling, die groeit, eh, alles groeit van onder, ja. komt dan uiteindelijk omhoog drijven en wordt een groter verhaal. Maar scheelt dat dus, dan ook bij welk medium je werkt? Nou ja, ik, ik, ik, vind, ik denk dat 90, misschien nog wel 95 van de journalistiek die wij bedrijven in dit land, dat, is gewoon, dat zijn hardwerkende mensen die elke dag een stukje maken, om het zo maar te zeggen. En eh, wel nieuwsgierig zijn, elke dag een primeur proberen binnen te halen. Maar dat is iets anders dan de, de fin fleur van de onderzoeksjournalistiek, want uh -huh. dat zijn maar kleine clubjes uh, die natuurlijk wel, als ze iets boven tafel krijgen, meteen heel veel impact zullen hebben. Ja. Maar we moeten die breedte niet uit het oog verliezen, want dat is een infrastructuur die ontzettend belangrijk is om tot die tegel te komen ja. uiteindelijk. Ja. Juist ook om onderzoeksjournalistiek te doen is het fijn als je ergens anders informatie vandaan kunt halen van iemand die een raadsvergadering heeft bijgewoond, ja. of die de weg kent in zijn uh -huh. gemeente in zijn stad en die dat al zorgvuldig heeft opgeschreven. Want dat is ook de manier waarop wij weer verhalen op het spoor komen. Ja, en wij hebben dan het geluk dat we uh, maanden de Tijd hebben om iets uit te zoeken. Ja, en dat, nou, er wordt vaak een soort tegenstelling politiek, onderzoeksjournalistiek. Hè. Politie, politici vinden het lastig. Maar toch is het juist een vind het zelf echt een pijler on, onder, de, onder onze democratie. En heel vaak hebben politici juist dat soort berichten nodig om ook zelf weer eh, vragen te kunnen stellen. En omgekeerd ook eh, vragen die politici stellen. Als jullie die ook verder kunnen onderbouwen, ja, dan krijg je echt een goed functionerende democratie. Ja. ja. Maar de vraag is: uh, wordt er niet iets te veel? Uh, uh, ja, meegepraat met elkaar af en toe. Dat is natuurlijk ook wat we hier aan tafel tafels ja. hebben besproken. Ja, die algoritmes dus journalist werken natuurlijk iets. ook wel. En Kamerleden het, gaat, het duiken het, erop. Het, het, het versterkt elkaar natuurlijk ook soms ja. wel eens... op een ongezonde manier. Maar ja, uh, je kunt er toch niet zonder. Je kunt als met zo'n 150, uh, 150 mensen... niet alles uh, uitzoeken. Dus je hebt die, die burgers nodig... die, uh, als ze iets waarnemen... dat verder kunnen brengen naar een, een, een journalist. En een journalist die het opzoekt... en kijkt uh, wat... wat uh, wat is er dan werkelijk aan de hand? En dan zorgen dat je daar toch uh, nieuws van ja, maakt. Maar die nuchterheid is er niet altijd. Nou, wat jij bedoelt is dat het dan vaak uh, wat klein nieuws is. In een, in een wordt regio speelt. Ja, daar wordt dan, dan wordt dan een kamervraag over gesteld door iemand die, die ja, vaak een backbencher uh, moet ik helaas vaststellen. Nou, u heeft het ook al in uw tijd meegemaakt dat het aantal kamervragen exclusief gestegen is. Hè? Dus ja. het is een methode geworden om aandacht te krijgen. Ja, maar uh, en, is... dat, en dat, dat daarmee verwoord, vind ik wel. De politiek valt tot incidentenpolitiek... terwijl dat nou, helemaal de dat bedoeling van de journalistiek makkelijk. niet Dat vind ik ook eerlijk gezegd een beetje... Nou, het, alles wordt op het landelijk niveau getrokken... terwijl het vaak nee, lokaal want kan blijven. de, de, de, de paspoortaffaire is toch een grote affaire geweest... is begonnen met een simpele Kamervraag. En zo zijn er heel veel grote affaires begonnen... met een ja. simpele Kamervraag. En ik denk dat je, uh, ja, dat je soms veel pogingen moet doen... om iets boven tafel te krijgen. Maar in het detail waar een beleid uh, misgaat... is het vaak een detail waar, waar je dat aan ziet. En dan moet je dat verder uitzoeken. En soms... Uh, uh, is er iets aan de hand en soms ook niet maar dat je die dat samenspel is denk ik heel belangrijk maar zou, iets, zou het ook kunnen zijn dat, dat Kamerleden soms iets minder snel... meteen die Kamervraag hoeven te stellen... maar eerst zelf wat onderzoek verrichten? Nou, maar, ja, maar dan wil ik nog wel eens met u een gesprekje... over de ondersteuning van Kamerleden en hmm. hun werkbelasting. Uh, dat, Geef dat ons dat kijkje achter dus, de schermen, maar dat is ja, niet te doen. Nou, dat eigenlijk. is dus heel weinig. Ja. Je hebt een halve medewerker... en, en alleen al de, de stapels uh, uh, papier die je... of in dit geval dan natuurlijk uh, gaat het allemaal op beeld. Maar dat is gewoon heel hard. Hard dus je hebt echt de steun van journalisten nodig. Dus ik vind dat we geen tijd moeten verliezen aan elkaar te criticeren... maar heel slim samenwerken om te zorgen dat het geld allemaal goed besteed wordt. Ja. Laten we nog even doorpraten over die wisselwerking. Want er was uh, geen tegel voor de parlementaire journalistiek dit jaar. Maar gisteravond was wel uh, voormalig minister Janine Hennis van Defensie te gast bij die uitreiking van de tegel. Zij moest aftreden vanwege de misstanden in Malië, waar verschillende onderzoeken ook over waren. Zij vergeleek de huidige parlementaire journalistiek met de sportjournalistiek. Zijn ze dus eigenlijk vaak de neiging te, om te, uh, te snel te willen scoren met te weinig. Onderzoek. En ze wil eigenlijk meegeven... een politicus is ook maar een mens en geen machine. Dat er heel streng over haar werd geschreven. Dat ze hard is aangepakt. En dat er ook wel rekening moet worden gehouden met... alle belangen die er zijn. Wil een minister naar buiten kunnen treden... en het woord kunnen voeren over zaken. Kijk eerst even naar u, mevrouw Verbeet. Herkent u dat wel? Nou, ik snap heel goed haar... Uh, haar, haar frustratie, zeg maar. Want uh, ik denk dat ze zich buitengewoon... heeft ingezet. Ik vind trouwens ook dat ze het... toen de tijd heel goed gehandeld heeft... door af te treden. Want soms moet je ook verantwoordelijkheid nemen, ook voor dingen die, uh, waarvan je zelf denkt dat het, denkt dat het toch genuanceerder ligt. Maar uh, ja, uh, ik, ik, zo gaan die dingen. En, en ze heeft dat toen goed gedaan. Je, je, je, uh, het is goed afgewikkeld, hè? Uh -huh. maar er waren natuurlijk wel dingen misgegaan. En het, het, het, het past niet om journalisten kwalijk te nemen dat ze daar vragen over stellen. Dat hoort ook gewoon bij hun Vak. Ja. Ik vind zelf wel eens dat journalisten iets te, iets te uh, standaard wantrouwend zijn. Maar ja, aan de andere kant is dat misschien ook wel hun manier om, uh, om te werken. Het moet ook niet zo zijn dat je elkaar zoveel spreekt en zoveel samen doet... dat je niet meer kritisch naar elkaar bent. Nee. Omgekeerd vind ik dat politici ook best mogen zeggen wat mevrouw Hennis nu zegt. Ze mogen best ook kritisch zijn naar journalisten. Zien jullie wat ja. in? te lingen, Paul? Ik vind, dat, uh, ik vind dat journalisten niet wantrouwig genoeg kunnen zijn... als je het vervolgens maar ook durft te zeggen als er niks aan de hand is. Dan misschien zelfs opschrijft en Niet zeg maar onderzoek loopt dood. Uh, of dat je juist wel zeg maar onderzoek loopt dood... in plaats van dat je dan misschien een volgende nou, dat journalist... Een nieuw laat punt, start, dat je het ook toegeeft dan. Ja. Maar wat rondom Hennis gebeurde is niet alleen dat er kritische vragen werden gesteld... maar ik zag juist ook heel erg in de media toen... bijvoorbeeld artikelen gaat Hennis vandaag aftreden. Ja. En dat is natuurlijk iets anders dan kritische vragen stellen. Dat is... Het barbertje moet hangen. Erg, ja, juist omdat er al wordt geschreven. Van, gaat ze misschien aftreden? Gaat ze wel of niet aftreden? Dat gaat dan helemaal niet meer over uh, hoe kon dit misgaan? Of ja. is Hennis daarvoor verantwoordelijk? Of is het opgelost als Hennis nu aftreedt en iemand anders het gaat opvolgen? Is dat de goede oplossing? Maar het gaat inderdaad dan vooral over de vraag van uh, wat doen we met Hennis? Ja, terwijl het ja. zou moeten gaan dan over is het, wat is er daar ja. misgegaan? En in dan Manus. is het ook logisch dat zij het natuurlijk veel eerder persoonlijk opvat. Ja. Ja. Paul? Ja, als je te veel journalisten hebt rondlopen in die Haagse stolp... op, dan gaat het inderdaad meer over het spel en minder over de knikkers. Maar en is dat het geval? Je nee, ziet gisteren ook weer de, de winnaar van de, de tegel. Dat is dat over, de, over die WODC-affaire. Het is niet iemand die de hele dag in Den Haag rondloopt. Nee. Dus een kritische blik gaat vaak beter van buiten het uh, speelveld af. En uh, ja, ik denk wel dat het aantal uh, journalisten op het binnenhof. Maar niet alleen daardoor, ook bij het Witte Huis, zeg maar al die machtscentra, uh, dusdanig is toegenomen dat ze elkaar op het spel aan het beconcurreren zijn. Mm. En, uh, en daar kan, denk ik, ook wel eens een politicus enorm veel last van hebben. Dat je heel erg op, op, op, op, op, uh, zeg maar, op beeldvorming en op, uh, op incidenten wordt afgerekend. Ja. Maar goed, uh, parlementaire journalistiek uh, dan maar afschaffen? Nee, je moet het wel altijd goed compenseren, vind ik, als medium of als uh, journal in het algeheel. Dat je weer waakzaam bent dat je niet denkt dat je de macht goed controleert als je maar, maar genoeg mensen op het binnenhof rondloopt. Nee. Da wel iets meer bij kijken dan dat. Volgens mij is het ook wel heel belangrijk dat je juist weet... hoe die lijnen lopen. En maar mevrouw Tillingen zei iets heel belangrijks. Dat je ook als je dus een onderzoek gedaan hebt... en de minister of de staatssecretaris heeft gelijk... Hè, of heeft iets niet gedaan... dat het goed is om dat ook te markeren. Want nu blijft het heel vaak hangen. En dan eh, krijg je toch dat om de politiek heen... zo'n soort van sfeer hangt van eigenlijk deugt het allemaal niet. Ja. En dat vind ik heel vervelend. Ook heel ondergravend. Dat zou ik over de journalistiek ook niet willen. Maar ook over de politiek niet. Laten we er nou maar van dat. Me de meeste mensen gewoon hun best doen en ja. tegen zijn. Alleen probeer ik me voor te stellen dat er een onderzoek is geweest... waarvan eigenlijk een lezer nog helemaal niet weet of een luisteraar... dat er onderzoek is geweest. En dan kom je dus met een verhaal van het blijkt goed te zijn... Terwijl iemand überhaupt niet wist of het mis was of niet? Nee, je moet natuurlijk wel eerst. Je uh, moet mensen wel meenemen in het onderzoek ja. wat je doet. En dan kun je. En dan op een gegeven moment gaat het spel wel spelen, ook in Den Haag. Maar dan moet je op een gegeven moment ook wel uh, afconcluderen. Of concluderen, af moet weg. Uh, dat iets uh, dus uiteindelijk niet zo ja. bleek te zitten. En dat waren de verwijten ja. En nu blijkt ja. dat het uiteindelijk wel deugde. Hoe en iemand dan het heeft geopereerd. het gevoel als ja. politicus, dat je ook een ook een kans hebt, een eerlijke kans hm. hebt om ook je eigen zaak te bepleiten. En jij zegt van dat moet gebeuren? Gebeurt het ook of gebeurt dat te weinig? ik denk dat te weinig gebeurt omdat het geen nieuws is en omdat het ook geen spannende onthulling is um, de, en dat je er wel heel veel uren in steekt en ik denk laat als journalist ook gewoon het is ook een kwestie van meer transparantie als journalist zijn, dat je gewoon vertelt welke sporen je hebt onderzocht die doodlopen. We hebben zelf net een onderzoek gedaan naar de Russische hack van de Democratische Partij. En daar hebben we gewoon inderdaad de sporen die we hebben gevolgd ook online gezet. Zodat andere journalisten dat niet dubbel hoeven te doen met bronvermelding. Mm -hmm. Niet super spannend. En het kost ook nog wat extra uren waar we weinig aandacht voor krijgen. Maar als het uiteindelijk is als journalist om te documenteren wat er in de samenleving gebeurt. En aan waarheidsvinding te doen. Dan is het goed om gewoon dat met je bronnen en al uh, wat je gevonden hebt gewoon goed te documenteren. Ik ga jullie bedanken voor ja. vandaag een tegeltje inzenden volgend jaar. Paul, ook weer is het een kleintje. Uh, ja, mooi mozaïek. Ja ik toch, mooi mozaïek. Je zendt gewoon het hele mozaïek in. <laughs> Facebook sponsoren trouwens hè, die tegel, dat oh, ja, vind daar, ik wel opmerkelijk ja, nieuws. Dat is een goeie dat jij ja. dat nog zegt, ja, want dat we hebben natuurlijk onze, heel onze vaak grootste over de... grootste tegenstander van de journalistiek, ja. benen, die vandaag weer met een heel, uh, nog een tamelijk hypocriet advertentie in alle kranten staat, open dat ze uh, graag met uh, de gebruikers in gesprek ja. gaan over die privacywet. Maar daar hebben we het al heel veel over gehad natuurlijk. En daar zullen we het nog heel veel over gaan hebben, verwacht ik. Maar ik ja, vind omdat het wel, wel bizar hoor, dat zo'n partij sponsort. Ja, maar nee. als je groot onderzoek wil doen, Sanne, dat zal je ook herkennen. Dan kom je wel bij dit soort partijen uit om subsidie van te krijgen. Maar uh, ik, heb nooit, ik heb gelukkig nooit subsidie van ze hoeven vragen. Ze geven maar het gebeurt wel, we wel Ja, Google ook. Ik vind dat ze de sponseren. Daar hebben ze duidelijk geen invloed op de uitkomst. Maar ze sponsoren bijvoorbeeld ook het Journalistiek Festival. Nou, daar dachten al uh, van meer dingen dat ze ergens geen uit invloed <laughs> op hadden. Nee, maar daar moet je dus een fonds voor. Je moet, nooit zo, je moet altijd vermijden dat er rechtstreekse uh, geldstromen zijn tussen dit soort bedrijven en journalistiek. Ja, en dat is dus heel kwetsbaar. Ze sponsoren ook het Journalistiek Festival in Perugia. En daar vertellen ze journalisten wat je allemaal voor fantastisch met, met Facebook en de tools van Google ja. kunt. Dat vind ik veel enger dan uh, dat ja. ze meebetalen aan ja. een mooie prijsuitreiking. Goed punt, Paul, wat je nog even hebt gemaakt. Dank. Daarvoor, dank sowieso. Ja, Paul van Gessel van de wel. Dan nieuws via de NOS. Dat gaat over de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... dat dit jaar meer meldingen heeft gekregen van bedrijfsongevallen op het werk. Vorig jaar kwamen er 4225 meldingen van een bedrijfsongeval. Dat is 12 procent meer dan in 2016. En 50 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Dat zijn er 20 minder dan een jaar eerder. Paul van den Burg is van die inspectie. Goedemorgen, meneer van den Burg. Goedemorgen. Dus opnieuw een stijging van het aantal ongelukken. Is dat iets waar u zich zorgen over maakt? Daar maken wij ons uh, heel veel zorgen over. Niet alleen over het aantal ongelukken, want dat is sowieso uh, heel erg. Maar ook de onveiligheid en het ongezond werken uh, op de werkvloer. Mm. Uh, dit jaar besteden we ook veel aandacht aan, uh, aan de beroepsziekten. Wat wij uh, toch ook een beetje zien als de blinde vlek. Op de, op de werkvloer. Ja, Maar dat beroepsziekte u zegt... dit jaar besteden we daar extra aandacht aan... volgens mij hebben we elkaar vaker gesproken... en ging het juist ook ja. over een gebrek aan aandacht voor beroepsziekte. Dus wat dat betreft is dat ook al iets van jaren. Ja, nee, dat klopt. Ja. Er had geen mis wat over bestaan. Een beroepsziekte is natuurlijk heel ja. lang. Uh, bekend is natuurlijk asbest... Uh, waarvan iedereen vroeger dacht... het is een goed product, maar ja, daar kan je toch ook een longkanker aan van krijgen. Ja. Uh, en we zien dat de veiligheidscultuur in de bedrijven nog steeds... Voor verbetering vatbaar is. En dat werknemers helaas vaak ongezond en onveilig werken. Maar waar zit dat in? Is dat druk van de baas? Of waarom wordt het te weinig afgekerd? Ja, ja, het is de cultuur. De cultuur die vaak op de, de werkvloer is, dat men daar geen aandacht voor heeft. We zien wel gelukkig uh, dat in een aantal branches die aandacht uh, verbetert. Bijvoorbeeld in de bouw. Bouw in Nederland is druk bezig om toch uh, het groot aantal ongelukken in de bouw te verminderen. Mm -hmm. Maar dan zie je weer uh, dat het aantal bouwprojecten aan het stijgen is. Uh, de druk om iets af te hebben neemt weer toe. En dat daardoor ook weer ongevallen ontstaan. Uh, maar wij proberen, ook met het bericht van vandaag... de staat van de arbeidsveiligheid, werknemers, werkgevers, uh, branches... maar ook iedereen op te roepen om gewoon veilig te werken. Want iedereen wil gewoon s'avonds weer thuiskomen en op de bank gaan zitten. Ja, ja, uiteraard. U heeft ook een app ontwikkeld hè, daarvoor... Ja, we hebben een speciaal app ontwikkeld over gevaarlijke stoffen. Want wat je ziet, gevaarlijke stoffen, is toch een beetje onbekend of een stof nu echt gevaarlijk is of niet. Dat is een, een, een beroepsziekte waarvan ongeveer ruim 4000 mensen per jaar aan sterven. Dat is toch een gigantisch uh, aantal, uh, waarvan 80% van die slachtoffers al gepensioneerd is als ze daaraan doodgaan. We hebben die app ontwikkeld, samen met de FNV moet ik zeggen... Uh, om werknemers te laten zien, god, als ik met die stof werk, uh, wat moet ik dan doen? Hoe gevaarlijk is die stof? Wat zijn de beschermende maatregelen die ik moet nemen? En dat moet je dan, als dat niet zo gebeurt, direct uh, melden... en ook aan je, aan je baas zeggen van, ja, zo werken we hier natuurlijk ja, niet. Om op die manier dus uh, in ieder geval die veiligheidscultuur eindelijk te verbeteren. Dank voor de toelichting. Paul van de Burg is van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ho. Ja? Om tien voor half twaalf spelen wij de Nationale Nieuwsquiz. U kunt nadenken over Vraag 20. Die is minder giezelig hoor dan het muziekje misschien doet vermoeden. Welke filmmaker is de eerste die met zijn films... meer dan 10 miljard dollar heeft omgezet? Nou, u hoorde de soundtrack al en daar moet u het mee doen vandaag. NPO Radio 1. Want het is tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Iris In Krimpen aan den IJssel zijn bij een ongeluk met een hijskraan... twee mensen gewond geraakt. Ook zijn meerdere mensen uit het water gehaald. De kraan viel bij een werf in het water. Dat zou zijn gebeurd toen een brugdeel op een ponton werd geladen. De gewonden zijn niet zwaar gewond geraakt. Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland heeft een medewerker ontslagen... die bijna drie ton zou hebben verduisterd. De man mocht facturen tot 10.000 euro zelf goedkeuren... En in vier jaar tijd liet hij 42 keer geld overmaken naar zijn eigen bedrijf... voor werkzaamheden die hij niet had laten uitvoeren. De inspectie SZW maakt zich zorgen over het groeiende aantal bedrijfsongevallen. Vorig jaar kreeg de inspectie ruim 4200 meldingen binnen, 12 procent meer dan in 2016. Daaruit blijkt volgens de inspectie dat er nog altijd sprake is... van tekortschietende arbeidsveiligheid. En streamingdienst Netflix heeft ondanks een verhoging van het abonnementsgeld wereldwijd miljoenen klanten erbij gekregen. In drie maanden tijd kwamen er 7,4 miljoen klanten bij. En toch verwacht Netflix dat er voorlopig meer geld wordt uitgegeven dan er wordt verdiend. Dit jaar investeert het bedrijf meer dan 6 miljard euro in nieuwe producties. Dankjewel, Mark. Dan weer de weg op. Jolanda, wat staat er nog aan files? Eigenlijk nog maar eentje die het uh, vermelden waard is. Dus dat is de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Alvet-Markelo en Deventer-Oost 11 kilometer langzaam rijden... met 25 minuten vertraging. Ah, ah, Tweede uur van Spraakmakers. Met aan tafel nog altijd mijn spraakmaker van vandaag. Het is oud-kamervoorzitter en voorzitter van het Nationaal Comité... 4 en 54 mei, Gerdy Verbeet. Tracy Metz die komt ons weer bijpraten. Doet ze wekelijks over het leven in de stad. En ook hier zometeen onderzoeksjournaliste Sonny Motke. Hij is gespecialiseerd in internetbedrijven. En met hem bespreken we straks fraude met datingsites. De Spraakvraag. Beste Spraakmakers.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 Vandaag probeer ik antwoord te krijgen op de vraag: wat gaat die energietransitie van de Nederlandse huizen kosten? En wie gaat dat betalen? Hier en daar zijn ze al met die energietransitie begonnen. In Woerden nog wel, de meest gemiddelde stad van Nederland. U hoort wethouder Hans Haag. Nou ja, een deel van de woningen zijn dat al, en een deel van de woningen komende maand uh, zonder aardgas verwarmd worden. En dan zijn niet bovendien nog woningen die ook nog nul op de meter zijn. Dus per saldo over een jaar gezien helemaal geen energie gebruiken. Misschien zelfs wat extra energie bij elkaar opwekken. En vandaag nam het kabinet een historisch besluit. De gaskraan gaat uiterlijk in 2030 helemaal dicht. U weet het, het huidige kabinet gaat stoppen met de productie van gas in Groningen. Oudere huizen, gebouwd in de jaren 60, ze worden nu van het gas gehaald. De huizen worden hier nu verwarmd met warmtepompen. De bewoner hier in Woerden is nog niet zo blij. We ja, hebben al hier zo'n mooie warmtepomp staan. Ja, klopt. Je bent even aan het tuinieren. Ja, ik wil alles netjes maken. Ja. Maar, maar, hoe bevalt het? Um... <laughs> Want u staat hier met de buurvrouw te kletsen. Ja. Um, het bevalt op zich wel. Het is alleen, je merkt dat de woning een soort van uh, vacuüm is... Ja. En dat zorgt voor wel een drogere keel, et cetera. Ja, en het is gewoon een soort van benauwd binnen. Ja. Ja. Dus dat is wel... Uh, Daar moet je aan wennen. Oh ja en wordt geadviseerd om het raam hier niet open te zetten. Want dan heb je dat hele energievoordeel weer niet meer. Oh ja. Dus dat is nog even gaan zoeken hoe dat precies in elkaar zit. Ja, daar moet spraakmaker Anne Teuns niet aan denken. In haar eeuwenoude Zeeuwse woonboerderij staat het raam namelijk altijd open. Zelfs midden in de winter, want er zijn een aantal katten in huis... die permanent eruit moeten kunnen. Dus dat raam staat altijd open. Ook van de winter toen het hier min 12 was en de noordenwind op het raam stond. Shell en Exxon willen een vergoeding voor het dichtdraaien van de gaskraan... blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door de NOS. Shell en het kabinet ruzien nu al over de financiële gevolgen... van het dichtdraaien van de gaskraan. Uiteindelijk zullen we met z'n allen die rekening moeten gaan betalen. We zijn nu in, de, in het Schilderskwartier in Woerden... op de hoek van de en de en Steenstraat. Er wordt volop gewerkt hier, de huizen staan... In de stijgers worden zonnepanelen op het dak gelegd. Ik zie warmtepompen worden erin geplaatst. Nieuwe badkamer, nieuwe keuken en toilet. En dan ja. wordt er een hele nieuwe muur, een geïsoleerde muur te tegenaan gezet. Ja. En een heel nieuw geïsoleerd dak wordt er bovenop gelegd. Wat kost het om één zo'n huis op die manier aan te pakken? Nu nog ruime ton. Ja. Hier in Woerden betaalt woningbouwcorporatie Groen West het nu. En ze hebben beloofd dit niet door te berekenen aan de huurder. Ja. ja, we moeten het gaan merken. Want de huur gaat omhoog. Uh, je betaalt energie aan de, aan de woningbouw. Je betaalt energie aan je energieleverancier. En dan moet maar blijken of je uiteindelijk toch weer op diezelfde lijn uitkomt... wat je ja. hiervoor betaald hebt. Ja, want dat beloven ze wel. Hè? Nou, ze, zeggen... ze beloven dat je eigenlijk minder gaat betalen... omdat je ja. terug gaat leveren eventueel. Ja. Ja. Maar dat moet natuurlijk de toekomst uitwijzen of dat echt gebeurt. Ja. De komende 20 jaar gaan, gaan, gaan de meeste mensen ergens tussen 30.000 en 50.000 euro aan uh, energie uh, uitgeven. Volgens Jan-Willem van de Groep van Factory Zero moeten we naar hele andere financieringsvormen. Het geld dat mensen toch al gaan uitgeven aan energie, hoe gaan we dat op een nuttige manier inzetten? worden er toch een soort van ja, leningen wellicht, een soort van hypotheken... En die, die eigenlijk aan het huis gebonden zijn. Dus op het moment dat je dat dan ja. geïnvesteerd hebt in je huis, verkoop je dat mee. Ja, ja. klopt. Dat is een idee wat wij in, met als, als Energiesprong in uh, 2013 al uh, hebben, ja. hebben voorgesteld. De objectgebonden lening. Ja. En die lijkt er nu eindelijk te gaan komen, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Bovendien kunnen we in de toekomst veel goedkoper van het gas af. Door betere technieken en anders te bouwen rest ons nog een belangrijke vraag. Wie moet het dan gaan bouwen? Daar is natuurlijk bij lange na niet voldoende personeel voor. Dat klopt. Het is niet zo'n populaire opleiding. Dat klopt. En dus het is ook voor ons als school soms best lastig om deze opleiding in de lucht te houden. Daarover morgen meer. Zelfde tijd, zelfde zender. En als dit u nu meteen op gedachten brengt, ik denk, ja, ik zit ook al heel lang ergens mee, maar ik heb het antwoord nog niet gevonden. Dat komt mooi uit. We hebben dus een speciaal netwerk van spraakmakers. Het zijn honderden luisteraars die meedenken, die meepraten over onderwerpen die actueel zijn of dingen waarvan zij zeggen dat moet geagendeerd worden. U kunt u aanmelden voor die spraakmakerscommunity. U kunt u een mail sturen naar spraakmakers ncvnl En met een beetje mazzel komt dan ook nog een van mijn collega's langs om een antwoord te zoeken op uw vraag. Gerdy Verbeten is onze spraakmaker van vandaag. Mevrouw Verbeet, u bent ook voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De voorbereidingen voor herdenking, maar ook de festiviteiten... die zijn natuurlijk alweer aan de gang. Dat geldt zeker ook voor de voorbereidingen voor Koningsdag. Uh, het ligt natuurlijk dicht bij elkaar, die twee ja, feestdagen... Ja, ja. 5 mei en 27 april. En uw oog viel op het NOS-artikel met als titel... Hoe Koningsdag steeds meer is veranderd in een volksfeest. Nou, de strekking is dat Koningsdag door de jaren heen... aan verandering onderhevig is geweest. En dat kunnen we ook even laten horen. Het koninklijk paar wandelde naar de haven waar de hele vloot van 200 visserschepen keurig gepavoiseerd te pronken lag. Koninginnedag op Paleis Dijk. waar de vorstin haar 60ste verjaardag vierde. te midden van haar kinderen en kleinkinderen. U bent op deze Koninginnedag 1979 rechtstreeks verbonden met de tuin van Paleis Soesdijk... die zich koestert, dit is niet te geloven, in een voorjaarszon. Heeft ze naar nou u gekeken? Ja, ja. Op deze Koninginnedag hebben wij dus met elkaar de gelegenheid onze gevoelens van respect en genegenheid... voor onze vorstin tot uitdrukking te brengen. Daar sta je dat was een uh, grote verrassing... dat de nieuwe koning en de koningin van Nederland... Van, bo van boord gingen en gewoon het orkest en de dj... persoonlijk kwamen begroeten. Dat is meteen een heel ander statement. Uh. Mist u het koekhap, hè? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wie wel? U wel? Weet. Nee, het koekhap nee, uh, nee, mis ik niet. niet. Maar ik ben wel een, echt een fan van deze uitzendingen. Ik denk dat ik ze van jongs af aan allemaal gezien heb. En uh, ik vind die ontwikkeling die het nu doormaakt eigenlijk heel goed. Uh, het is, uh, dus ik verlang echt niet terug uh, naar vroeger. Uh, ik vind het mooi dat ik daardoor ook uh, stukken van Nederland leer kennen... en ontwikkelingen zie die ik anders niet zie. Hm. Dus we gaan om die centrumgemeenten... waar de koning en de koningin en sinds kort ook de kinderen uh, naartoe gaan. Ja, dan zie je toch stukjes economie, uh, uh, markten waar mensen uh, hun producten aanbieden. En uh, de koning blijft veel contact zoeken en ja. de koningin ook. En je ziet ze aan het eind met elkaar plezier maken, samen zingen vaak. Maar zij komen op visite. Dus zij, zij komen, komen draait visite. steeds minder ja. om die koninklijke familie. In plaats familie? van dat défilé waar dus iedere keer en dat prachtige stuk van Wim Sonneveld, weer zo'n krentenkoek achter de veren, En ja, dat vergeten we natuurlijk ook allemaal nooit. He. Maar dat kan natuurlijk ook nu niet meer. Waarom niet? Thank <laughs> you. Het Koningshuis, nou, blijkt uit ieder onderzoek weer... wordt nog steeds wel op handen gedragen. en wordt waardig. dat je twee uur lang voor de televisie zou zitten... zwart-wit ook nog, om dan mensen op en achteruit van dat bordes uh, te zien gaan... ja, dat zou niemand meer volhouden. En nu is het veel afwisselender uh, en leer je ook wat van je eigen land. En dat vind ik in een tijd dat we toch een beetje allemaal... in onze eigen uh, bubbel uh, leven. Mm -hmm. Heel belangrijk dat je, ook als Amsterdammer, hè, zeg ik... Eens ziet wat er in Tilburg gebeurt en dit, dit jaar gaan ze in naar Groningen... Groningen. Ja. Gaan ze ook echt, uh, zoals ik ze ken, gesprekken via, uh, voeren met mensen die al jarenlang natuurlijk te lijden hebben onder uh, de gevolgen van de bevingen? En, uh, en ik, ik heb wel eens een keer op een afstand een beetje gesprekken mogen schadeslaan. Dat de, ze zijn altijd goed voorbereid, uh, de koning en de koningin. Dus dat worden hele goede gesprekken met mensen. Nou, dan, dan laat je als koning en koningin zien dat je je verjaardag echt gebruikt voor een ontmoeting. En dat vind ik prachtig. Ja, en dat het minder draait om hun? Dat, dat ja, veel meer prima. om hen. Het gaat ja. echt om de, om de samenleving, om de mensen. En, en dat is ook een mooie... Uh, het is echt heel anders dan uh, 4 en 5 mei. Hoewel Oranje Comité's dat ook steeds vaker uh, organiseren. En dat vult elkaar op die manier heel mooi aan. Uh, het denken op 4 mei, de rechtsstaat vieren... en de democratie op 5 mei en de vrijheid vooral. En op Koningsdag vieren we feest en laten we zien wie we zijn. Ja, is dat uh, Tracy Metz Want jij zit natuurlijk al... Het woont al een tijd hier in Nederland. Ah, ja. Weet je nog, je eerste koninginnedag was het nog? Mijn eerste weet ik nog heel, ja. goed, heel goed. Hoe kwam dat op jou over? Nou, verbijsterend. De, de, de, de, de menigtes en, de, en de, de, de, ja, het feest zonder, zonder focus. Het gebeurt daar allemaal niet Iedereen is op straat om iets te vieren wat ergens anders gebeurt. Of misschien helemaal niet. Het is een soort vaag uh, euforie. Uh, het allerleukste, het aller, allerleukste vond ik toen en nog steeds de, de kinderhandel. De kindermartjes, de ja, vrijmarkten. Ja. Ja. En de kinderen die staan te krassen op een viool of een clarinet. Super aandoenlijk. en Ik ben heel blij dat Van der Laan... Uh, in zijn tijd als burgemeester van de hoofdstad echt ervoor heeft gezorgd dat daar ruimte voor blijft en dat het echte karakter van de stad uh, uh, in stand blijft naast al die uh, zeeën van bierglazen mm. en uh, lallende toeristen, want die zijn er zeker ja. ook Ja, maar, want waar associeer jij met, uh, van oorsprong Amerikaanse, ja. kunnen we nog net een beetje horen eh? ook. <laughs> Heel subtiel maar waar associeer je uh, bevrijdingsdag of koningsdag? Wat, wat associeer je meer met jullie feestdag in Amerika? De, de, de, uh, met de, wat, de, bijvoorbeeld 4th of, of July? July? Ja, ja, ja, precies. Ja, 4th of July, dat is niet zo massaal op straat gevierd. Dat straatkarakter, dat maakt koningsdag bijzonder. Mm. En ook, uh, uh, dat geeft natuurlijk ook veel overlast. Maar dat is wel het bijzondere ervan. 4th of July is, uh, uh, staat mij als in het geheugen gegrift vanwege het siervuurwerk. Oh, van die fantastisch, echt de hele, hele... Helemaal vol met kleuren en sterren. Ja, en ik vind het nog steeds geweldig. Maar hebben wij zoiets hier dan? Of hangt het er een beetje tussenin? Is dat eerder Bevrijdingsdag? Nou, uh, 4 juli is alleen maar feest. En Bevrijdingsdag bij ons hangt natuurlijk heel nauw samen... met uh, de hele oorlog en het herdenken daarvan. Dus er zit altijd een, ook een, uh, een zwart randje aan. Ja. Uh, en dat uh, Amerikaans th of July is gewoon onbekommerd. De barbecue met de familie en vrienden en naar het vuurwerk dat kijken. Dat is dan eigenlijk wat wij op Koningsdag doen. Precies, ja. Is dat inderdaad de, de scheiding die u ook zou willen aanbrengen? Koningsdag, lekker feesten, doen, maar gek. Uh, Zij ja. maakt me niet uit. Ja, nou, ja, hoewel, wat mij betreft in beide gevallen, het, het nieuwsgierig zijn naar elkaar een rol zou moeten spelen. Hè? Hoe, doen andre, hè? Hoe, zijn, hoe leven anderen hun leven? Maar dat vind ik mooi. is dat er oprecht? Als je kijkt naar hoe Koningsdag, niet alleen de plek waar de koning en koningin op die dag komen, maar meer hoe het gewoon in elke gemeente wordt gevierd. Er nou, is maar, veel vrijmarktjes, maar er wordt toch inderdaad vooral lekker bier gedronken. En, nou, uh, maar feesten zijn feest. ook overal wel en spelletjes en dat soort dingen. Dat gebeurt volgens mij wel in heel Nederland. Uh, maar natuurlijk vooral ook gericht met de, op de kinderen. Hè? Dat is natuurlijk hmm. ook een heel belangrijk iets. Ja, en Bevrijdingsdag, dat is in Nederland anders dan de 4th of July. Niet altijd een vrije dag. Dat is natuurlijk ook heel dubbel. En wij willen toch... Dus die geschiedenis moet dus maar eens verdiepen van 4 en 5 mei. Het is natuurlijk erg uit de samenleving opgekomen. Maar de overheid is zeer aarzelend om daar nou een Nationale Vrije Dag van te maken. Vind ik buitengewoon jammer. Ja. Want het zou dé dag kunnen zijn om de rechtsstaat te vieren en de democratie. En dat we in een open vrije samenleving eh, leven. Dus daar, daar werk ik al een tijdje aan. Nou, de, de economie we. gaat nog even voor, begrijp ik. Moet nou nou ja, maar nog dat hoeft elkaar worden. niet uit te sluiten. Vrije Dag kunnen best winkels open zijn. Het hoeft niet allemaal stil te zijn. Maar dat, je, uh, he, dat, dat, dat zou voor mij niet hoeven. Het is niet 2 mei, dan moeten echt, of 4 mei, 2 minuten stil, moeten de winkels ook dicht zijn. Maar 5 mei kun je natuurlijk best vieren. Maar het zou mooi zijn, vorig jaar de Tweede Kamer open. 7000, vooral grootouders en kleinkinderen, hebben dat. Prachtig instituut bezocht. Dat zou je ook met rechtbanken kunnen doen, dat mensen echt zien hoe het werkt. Daar zou zo'n 5 mei wat u betreft Daar heel goed 5 voor mei. zijn. Dan moet, moet je vieren dat je bevrijd bent, maar dus ook vrijheid hebt, dat je ook eigen verantwoordelijkheid hebt daarvoor. En hoe, dat ne hoe Nederland werkt. Hoe, hoe, hoe eerlijk het is, hoe ja. integer het is. Hebben wij de Sonny Motkee, hebben wij de, de, de mentaliteit, denk je, daarvoor? Oeh, ja, een moeilijke vraag. Ik denk dat, uh, ik ben een iets jongere generatie, dat wij dat wel hebben. Wij willen meer leren en uh, meer uh, ervaren wat Nederland is. Dus ik zie Koningsdag of Koninginnendag, zoals het vroeger is, meer als een symbolische functie. En ja. die moeten we ook blijven houden, van wat is het om Nederlander te zijn? En daar mag je, ik denk dat dat meer toch een feestfunctie heeft, uh -huh. inderdaad. Uh, maar dat zo'n bevrijdingsdag is eigenlijk een uitgekiend moment, samen met 4 mei natuurlijk, om ja. te leren over het verleden, maar ook uh, met een aanvulling wat u zegt. Mevrouw Verbeet, uh, om meer te leren over het instituut ja. of instituten van Nederland. Ja. En dat mag inderdaad wel wat beter, want ik heb ja. soms het idee dat heel veel nog jongere mensen van nog na mij, nog jonger dan ik, ik ben rond de jaren tachtig. Ja. ja, ik ben uit de jaren tachtig, uh, maar mensen die echt opgegroeid zijn met Facebook, Instagram en alleen de, de netlikes en zo, sure. dat die <laughs> soms vergeten uh, uh, waar het om draait en dat ze alleen naar zo'n popfestival gaan, want er zijn er een of vijftien. Bij die festivals, veertien, zijn ook maatschappelijke pleinen, ja. maar wat ik zelf een heel mooi initiatief vind, wat we steeds meer zien, zijn vrijheidsmaaltijden, waar mensen uh, zeg maar, dwars door elkaar heen uh, met elkaar uh, eten, met elkaar spreken. En dat zijn de ontmoetingen. En dan, dan wat ik altijd noem, de nieuwsgierigheid naar elkaar. Dan, ja. Die moet weer voorop staan. Ja. Dat dus we in het land elkaar weer een beetje leren kennen. Ja, eigenlijk, spond... eigenlijk moeten we gewoon hele, al die social media platgooien die zo'n dag? Men, ja, dat mensen gewoon echt naar buiten moeten. Nee, vroeger, ik Gelukkig, kom, ik, ik zei is net, China hier, soms. Nee, maar <laughs> ik, zei, ik zei in het begin voor de uitzending... ik kom uit een heel klein dorpje in Zuid-Limburg. Drie straten. Vroeger had je geen mobiele telefoon zelfs. Ik ging letterlijk met mijn fiets... Uh, rondfietsen door de omgeving om maar iets te gaan doen. En dan kwam je gewoon bij pleintjes uit, of nieuwe kinderen, en ging je samen ja. spelen. Ja. Dat doet niemand meer. Ja. Dat mis ik eigenlijk Maar nu klink ik als een oude god. Van, van, ja. van de jonge generatie ja. Oude ziel, oude ziel. Maar... Maar dat, dat zou met vier, zeker vijf mei, inderdaad beter zijn, het ontmoeten. En bij de, bij de Koningsdag vind ik meer een volksfeest. Ja. Uh, wij zijn in Nederland, en dat hebben we ook al nodig om bijvoorbeeld te voetballen, dat, dat volgt niks meer. Ja. Dus dat is daarvoor. Ik ja. moet wel trouwens nog een kanttekening maken over Koningsdag. Dat mag ook nog wel wat eensgezinder. Want zeker in Limburg, wederom waar ik vandaan kom... in Maastricht bijvoorbeeld. Ik was een keer op Koninginnedag in Limburg. Daar wordt uh, niet nauwelijks oranje te zien. Dus oh, de oranje gezindheid kan okay. wel wat beter. Uh, ik weet niet ja. of het inmiddels beter is. Ja. Maar het is misschien van oudsher een beetje de afstand naar... Nou, uh, ik weet niet hoe korte lijntjes zijn, mevrouw Verbeet, maar dan kunt u doorgeven dit jaar Groningen en dan volgend de jaar bij wat richting. Nee, nee, dat <laughs> denk ik niet. Bovend, bovend, ja. Die vlucht Limburg uh, maar al te goed. Toch nog even terugkomend op die vrije dag, want ik weet dat dat inderdaad door en in het oog is dat dat nog altijd niet geregeld ja. is. Vorig jaar heeft u echt vol verven gezegd, ik mag toch hopen dat het nieuwe kabinet ja. Ja. daar echt werk van gaat ja. maken, want jullie ja. hebben ook weer onderzoek laten doen toen was het zeven ja. op de tien of zes ja, op nou, de tien ja, mensen die uh, graag een vrije dag willen. Mensen willen echt graag een vrije dag, vinden ja. dat het er ook bij hoort en, uh, en, en delen dus ook precies de punten die u noemt, hè. Uh, vrijheid niet vanzelfsprekend, willen zich verdiepen. Die ja, dat is niet gelukt. Zeggen. Ik je vind wel <laughs> dat het kabinet wel een, een, een aantal hele mooie uh, punten wel genoemd heeft. Hè. Dat je ook zeg maar het gesprek over waarden en dat soort dingen, ja. dat moeten we wel voeren en daar wordt meer aandacht aan gegeven. Maar die vrije dag er staat er uh, niet in toch in het in. En, en volgens mij Iedereen die ik spreek zegt, ja, het moet toch kunnen? Is toch belangrijk? Kunnen we organiseren? En toch lukt het niet, maar ik blijf eraan werken. Hadden we daar dat laatste referendum over moeten houden misschien? Oh, ja, ja, ja, ja, ik referendum. zou er zijn. Ik zou ervoor zijn. Dat was volgens mij een heldere issue geweest om voor te leggen. Ja, aan had iedereen. ik zelf het initiatief misschien moeten nemen. Maar ja, het is te laat hè. Is of zou het laat, nog kunnen? Ja, het is ja. nog niet door de Kamer. iemand het hoort, u kunt het nog proberen. Wat ik reken op Lubach. Ja. Die gaat pas na de zomer weer door mij. Wat gaat u zelf doen met Koningsdag eigenlijk, mevrouw Verbeet? Uh, nou, voor de televisie zitten denk ik. Uh, niet bewegen. Uh, nou, <laughs> gewoon kijken, want ik vind, dat, ik vind het gewoon, een. Ja, voor mij is het echt uh, ook het land weer beter leren kennen. En Groningen, dat heeft mijn hart. En dus voor de tv. Ja. Niet bewegend zelfs. <laughs> Daarover gesproken, mooie reactie nog op de radio 1-app van Stand.nl... Wat het natuurlijk juist over het buitenspelen gaat van kinderen vandaag. Daar begonnen we de uitzending van Spraakmakers mee. Morgen is het in België nationale buitenspeeldag. En de televisie zendt dan geen kinderprogramma's uit. En zelfs sommige winkels die sluiten een halve dag om het personeel op die manier de kans te geven met kinderen te gaan ravotten. In Nederland trouwens moeten kinderen nog even wachten tot onze buitenspeeldag. Want die is op 13 juni. Die stelling vandaag was: een kind moet minstens één uur per dag buitenspelen. Meer dan 400 mensen hebben gestemd via de site van stand.nl. 93% is het daarmee eens, 7% nog altijd niet meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. U hoorde al, Tracy Metz, journalist, vlogger met Tracy TV... en hoofd natuurlijk van je eigen talkshow Stadsleven. Je bent hier elke week om ons bij te praten over het leven in de stad. Dat is vandaag ook je eigen stad, Amsterdam. Je hebt een sneak preview gekregen van een nieuw en veel besproken gebouw daar. Het bondsteiger. Inderdaad, ja. Oh, uh, We met, met helm op en laarzen aan. Uh, het is echt nog in de bouw. Maar uh, eind deze maand gaan de eerste huurders erin trekken. Dus het is uh, heel actueel. Ik mocht er rondlopen met de architecten Floor Arons en Arnold Geloof. Het is heel groot en heel duur. En het heeft een heel opvallende vorm. En het staat ook nog op een bijzondere plek. Enerzijds aan het ei. Mm -hmm. Het is eigenlijk de nieuwe stadspoort. Uh, en aan de andere kant van de weg staat een van de bekendste uh, volkshuisvestingsbuurten van Amsterdam. De Spaarndammerbuurt, die heel bekend is vanwege de expressieve stijl van de architectuur. Uh, maar daar is het echt van, uh, net als uh, heel veel volksbuurten in Amsterdam, uh, door de gentrifications uh, ook snel van karakter aan het uh, veranderen. Ja, jij zei al, het is heel heel duur. Uh, zeker niet voor jou met de pet. Ja, die kan uh, watertanden naar, naar, naar, naar kijken. Ja, of met gift. Uh, daar zijn we in Nederland heel goed in... als het gaat over andermans geld. <laughs> het contrast is inderdaad heel groot. En als je leest dat de Chinees-Amsterdamse ondernemer uh, Wonjip... daar uh -huh. zijn uh, beroemde penthouse heeft gekocht... van ruim 1400 vierkante meter voor 15 miljoen euro... Nou, On-Hollandse tafereelen. Dat is meer iets wat we uit Amerika kennen. Maar ook de huurappartementen zijn aan de prijs. 252 huurappartementen. Uh, de huur begint bij 1450, gaat door tot 3000 euro in de maand. Zo. Dus het uh, zal je niet verbazen dat het nog niet alles verhuurd is... Nee. Maar dat geeft ook wel gelijk weer die vraag... wat er natuurlijk veel besproken wordt, mevrouw Verbeet. Sonny, jij moet ook naar Amsterdam, hè? Dus wat dat betreft, ja, ja. Uh, ja even is... onder elkaar vandaag. Uh... Nou ja, ik niet, hoor. Ja. Ik, probeer de, ik probeer de neutraliteit ja, te bewaken ja. dan. Maar de discussie dat Amsterdam volstrekt ontoegankelijk wordt... voor alle sociale klassen, die wordt op deze manier wel bevestigd. Voor ja, dat vind ik heel ernstig. Ik bedoel, een stad is toch pas een stad als je een beetje gemengd met elkaar woont. En dat betekent dat je als uh, overheid, vind ik, verantwoordelijkheid hebt... om te zorgen dat er ook mensen met wat minder opleiding... Wat minder uh, uh, inkomen, ook in de stad kunnen blijven wonen. Ja. Dat je daar van, wordt nu veel meer voor gebouwd. Voor juist deze groep mensen met geld, wordt nauwelijks gebouwd. En ik vind die, ja, ja. je hoort de hele tijd de inclusieve stad, daar ben ik ontzettend voor. Maar inclusief betekent iedereen. Ja, mensen met dus weinig geld, die hele rijke zeker. mensen. De middenklasse en ook de mensen met geld. Want ik denk dat je die liever in ieder geval met mate in je stad wilt hebben. En niet alleen iedereen een ballingschap naar het gooi sturen. Komen mensen juist uit het gooi terug naar Amsterdam. Ja. Omdat er nu ja. woningen in de ja. stad zijn. En mensen met geld zijn ook goed voor de stad. Het ja. is niet alleen maar slecht. Maar heel veel van ja. die mensen die daar een appartement hebben gekocht. Dat zijn heleboel uit de quote 500 toevallig. Die hebben meestal al een mooi buitenhuis in het gooi. Of ergens anders. En zo'n ja. wonjip bijvoorbeeld. En komen terug naar de stad. Maar nou, we gaan daar vaak helemaal aan? niet wonen. Nee, nee. nee, nee, nee. Ik, heb, ik heb gevraagd. Nou, wie zijn Er zijn 66 koopappartementen. Wie zijn die mensen? Ja. Twee mensen uit de grachtengordel, ja. <laughs> grappig genoeg, en vooral mensen uit, uh, uit het gooi. Mensen met kinderen is ongeveer de helft en uh, mensen van 55 maar plus ook echt die wel willen wonen, niet als ze meer in de stad willen wonen. dat. Aanschaffen. Nee nee, ik heb uh, gevraagd bij de verhuurkantoor dat uh, het aantal uh, uh, mensen dat zegt dat het als PR te kopen is uh, een kleine minderheid. Toch wel. zijn wel ook zijn wonjip wilde ik zeggen dat zegt u terecht uh, hij heeft de duurste penthouse van Nederland 15 miljoen dat zijn er eigenlijk vier en de helft daarvan heeft hij weer doorverkocht aan anderen dus dat is ook ja, weer hij wilde... lekker op uh, speculatief nee nee nee op, uh... er is een uh, anti okay. dus je mag binnen x aantal jaar ja. mag je niet meer dan x percentage mm -hmm. erop uh, uh, ja. verdienen maar hij wilde graag controle houden over wie de buren werden <laughs> Dus je hebt de macht van het geld. Kun je niet ook al controleren in wie de buur, in de, de buur heeft? Ik denk ja, dat, dat heel zei, veel vijf. Amsterdammers die last hebben van Airbnb. En van, uh, dat graag zouden willen. Buurt, dat die heel erg graag ja. zouden ja. niet? Ja, ja, willen, Sony. Ik denk als, als Airbnb hierin komt... dan wil ik best een keer uh, gebruik maken van het platform. He. Ik ben benieuwd wat daar... Nee, <laughs> dat uh, zal uh, niet kunnen. Ik nee, <laughs> <dat> je je <laughs> het hier Airbnb ja. komt. Aan details ziet, Want die afwerking schijnt ook echt super. Oh, de afwerking, dat is ook on-Hollandse. Als het goed is, zijn er foto's te zien zien op de site van Radio 1 die ik heb gemaakt daar. Prachtige uh, eikenhouten afwerking in de hal. Een notenhout bij de, bij de liften. En messingbrievenbussen. bussen. En beneden in de uh, garage zijn er ook boxen... waar je, je auto in de garage in een box kan zetten. Ja. En een lift ook maar met één verdieping. Want de dan je lift niet ge... met andere mensen in een Stel lift staan. Stel je voor, ja. hele enge mensen zouden bij jou in de lift kunnen staan. Nee, de liften gaan alleen naar jouw verdieping... en dan gaan ze terug en dan halen ze weer andere mensen op. Ik krijg het toch dus, altijd een beetje... Maar vond, vindt u dat nou, nou leuk of ja, vindt u het niet? niet? Ja. Ik, ik, ik... Ben je nou zakastjes? Uh... Nee, nee het, is, het, is, uh, het is bepaald niet mijn levensstijl. Ja. Want dit soort dingen met de lift, okay. het gaat erom okay. je af te sluiten voor anderen. Maar ik ben er wel erg voor dat er ook voor mensen met tuurlijk. geld in de stad gebouwd uh, tuurlijk, wordt. Tuurlijk. Dit is wel een extreem geval. Ja. En daarom is het ook de uh, building everybody loves to hate. Omdat het zo die uh, uh, maatschappelijke rangen en standen duidelijk nee. maakt. Die ik wil we wel zeggen, hebben, wat maar dat betreft... waar we het niet graag over hebben. Nee. Nog kort inderdaad tot slot. Dat gebouw is natuurlijk niet tot zonderslag of zo tot stand gekomen. Dan. Nee, er was een prijsvraag in 2006. Die is gewonnen in 2007 door Arends en Geloof. Toen was er crisis. Toen werd het uh, op de plank gelegd. Nu is het plan weer teruggekomen. En uh, na uh, een flinke bouwperiode. Met nogal wat technische hoogstandjes. Uh, pijlers van 45 meter tot de derde zandlaag. Om die twee torens hoog mm. te houden. Het is echt uh, uh, krap gemaakt. Dan... Uh, nu gaat het er echt komen. Ja. Het heeft wel first world problems. Hè? Want ik las laatst dat er ja. zo een jachthaven ja. komen. En het dat dat gaat dan niet door. Of, u... Er was een uh, glitch met het bestemmingsplan. Maar mm -hmm. uh, dat uh, schijnt weer te worden opgelost. Toch, nou, ja. En het detoneert aardig natuurlijk in die oude grachtpanen. Het is hoog. Maar mag ik dan met drie Amsterdammers aan tafel als Rotterdamse toch nog even fijntjes opmerken. Dat het hoogste gebouw van Nederland <laughs> nog altijd in Rotterdam staat. De New Orleans. Met 158 oh, meter. Gefeliciteerd. Wij goed. praten zo verder. <laughs> I'm gonna go get <laughs>